Stay. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is onderduif Nederwit met het NOS journaal. Tegen drie verdachten van de redder tijdens een strandfeest in Hoek van Holland... is 15 maanden gevangenisstraf geëist, waarvan vier voorwaardelijk. Ook wil justitie dat ze niet meer bij risico-evenementen komen. Ze moeten zich melden als een evenement als risicovol wordt aangemerkt. Tegen een vierde verdachte is twaalf maanden jeugddetentie... waarvan drie voorwaardelijk geëist. Hij was tijdens de redden minderjarig. De zaak van de vijfde verdachte die vandaag zou voorkomen is uitgesteld. In totaal worden er 49 hooligans verdacht van de redden. Het strandfeest in Hoek van Holland liep in augustus uit de hand. Groepen hooligans belaagden agenten die enkele waarschuwingsschoten losten. Later werd er door de politie gericht geschoten... en daarbij kwam een 19-jarige jongen om het leven. De SP heeft vorig jaar de meeste schriftelijke vragen gesteld in de Tweede Kamer. Volgens vandaag gepresenteerde cijfers dienen de partij 742 vragen in... en dat zijn er veel meer dan de nummer 2, het CDA. De SP voert de ranglijst van vragenstellers al jaren aan. Net als vorig jaar was fractieleider Thieme van de Partij voor de Dieren... recordhouder onder de Kamerleden. Ze vroeg het kabinet 160 keer schriftelijk om opheldering. PVV-Kamerlid De Roon kwam tot 89... De meeste vragen werden gesteld door SP-Kamerlid Jansen. Uit de cijfers blijkt verder dat voor het eerst in jaren het aantal spoeddebatten is gedaald. De Canadese volkszangeres Kate McGarrigle is overleden. In de jaren 70 scoorde ze samen met haar zus Anna een grote hit in Nederland... met het nummer Complaint pour Saint-Catherine. Het duo trad tot een paar jaar geleden nog samen op, ook in Nederland. Soms deden ook de zoon en dochter van Kate aan de optredens mee, Rufus en Martha Wainwright...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 Iedereen krijgt zo'n soort van meenmaak. Ja, dat is wel heel heel apart. Het heel heel heel alleen maar ken is bijvoorbeeld op een heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel heel met heel heel heel heel heel heel hoe gaat het proces bij jou? heel heel heel heel heel heel je heel heel heel heel heel heel heel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 F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 Ja. ja, dus daarnaast uh, kan je eventueel nog ander werk daar doen dan zeg maar. ja, dat, dat is. het ja. ja. ja. dus je moet helemaal erin groeien oh ja. zeg maar dan, hè? ja. ja. of ik, uh, mijn bedrijf moet zo goed gaan. ja, dat is het. En, ja. En dat. en dat is dus wat ik hoop natuurlijk, waar ja. ik op toe werk en uh, dus dat, uh, ja, daar ben ik heel hard voor bezig. Ja. nou, dat zal heel mooi zijn en je hebt al heel veel opdrachten hoorde ik met allerlei verschillende dingen.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 Tonnen muren, ik zie. Ik zie wat jij niet ziet. de nauwelijks weer te sturen. Ik laat me gaan. Kies voor mijn eigen... Thank you.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 En komt dat ook omdat je misschien in Zandvoort al wat netwerken hebt? Want je woont hier eigenlijk nog niet zo lang. Of heb je hier hobbyclubs of zo waar je veel mensen kent? Hoe doe je dat? Ja, nou ik ben heel bewust bezig met het socialiseren noem ik het maar. Ik ben lid geworden van de Beelder Kunsthuis Zandvoort. En daar ja. heb ik de uh, kunstkracht 12, de kunstroute gecoördineerd. Ja. Ik, uh, ik uh, regel de vrienden van de Beelder uit Zandvoort. Mm -hmm. Volgende week uh, donderdag...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 Tellen van hoe de mensen jou kunnen bereiken. Heb je een internetadres of telefoonnummer? Ja, ik, uh, mijn bedrijf is bij mij in huis. Uh, ik woon op de Straat 21B. Dat is uh, boven de fysiotherapeuten De Boeren Zwart. Ik ken een heleboel uh, Zandvoorts natuurlijk wel. Uh, je kunt me telefoons bereiken onder 023-888-7758. En kijk even op mijn website. Dat is www